Het vriest flink, tot min 8 graden en dus kan het glad zijn. Wel is het droog, en dat is overdag ook zo, dan temperaturen rond het vriespunt. En dat was het nieuws op 538. En door die gladheid is er een vertraging gemeld op de A2 Amsterdam... richting Utrecht bij Maarse. 23 minuten daar en dat komt door een hoofdreepbaan die is afgesloten. En op dit moment zijn er geen vlissers gemeld. Dus je kunt wel lekker doorrijden. De vrienden van Amstel Live. Deze week ben je bij Radio 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Marnix Met Olivia Dean en Man I Need voor je onderweg naar Kelvin Harris en Clementine Dula. Dit is Blessings. Radio 538. I'll wrap it up this Saturday. Intuition you you, talks, you gotta listen Mena Niet bij Radio Vijfgracht. Hé, hey, wat denk je? Slechts 10% van alle Nederlanders is het. Het wordt bepaald nog voordat je geboren bent? Je hoort zometeen waar het over gaat. En of jij misschien wel bij die 10% hoort hoe het zit, dat hoor je na Kelvin Liddle. Turm Jan bij Vijfgracht. back on me so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 En come around again bij Radio 538. Hé, Maar Marnix hier. Wat denk je? Slechts 10% van alle Nederlanders is het. En het wordt nog voor je bepaald voordat je wordt geboren. Wat denk je dat het is? Het leven kan behoorlijk lastig maken, hoor. Linkshandig zijn. Daar gaat het namelijk over. Denk bijvoorbeeld aan, aan heel veel dingen die, die eigenlijk... ...voor rechtshandigen zijn gemaakt. Uh, een schaar, computermuis. Uh, ook schrijven kan vervelend zijn. Want ja, van links naar rechts schrijven. En dan gaat de linkerhand over de verse inkt En dat is dan allemaal dingen waar linkshandigen last van hebben. Tilles Swift ga je nu horen met de vijfde favorite van deze week. Zij is in alles rechtshandig. Behalve gitaarspelen. Ze heeft leren gitaarspelen met haar linkerhand. En dat is dan ja, misschien ook gelijk weer de reden waarom... Het mij nooit gelukt is om gitaar te leren spelen. Uh, ik ben niet rechtshandig, niet linkshandig. Ik ben vooral heel onhandig. 5-3-8 Ik probeer nog een, een, een spijker in de muur te slaan met een schroevendraaier, weet je wel. Telus hoor je nu met Open Light bij 5-3-8. Trash it's never gonna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 En kun je het je voorstellen, een leven zonder social media in Australië is dat het geval voor iedereen onder de 16? En toch hebben ze daar echt een hele briljante oplossing voor gevonden. Hoe en wat, dat hoor je zo meteen. Na nou, Alessio en Becky Hill, surrender.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 Op vanmorgen. Ik wil geloven dat het overgaat. Ik wil weer wakker met je woorden. Mo, nog even blijven bij Radio 538. Hey, deze wet zou er in Nederland absoluut nooit doorheen komen. Sinds de start van 2026 zijn er best wel wat regels aangepast, ook in Nederland. Hey, bijvoorbeeld naaktkatten zijn verboden geworden. Je mag ze nog wel houden als je ze al voor 1 januari naar huis had, maar ja, je mag ze niet meer nieuw kopen. Zeg je dat over een katten nemen? Maar in Australië? Daar hebben ze echt impact gemaakt met een nieuwe regel. Social media is daar verboden voor iedereen onder de 16 jaar. Stel je voor 31 de december. Dan mag je als 15-jarige nog wel eh, scrollen op TikTok of Instagram bijvoorbeeld. En de dag daarna, 1 januari, bam, klaar. Dat is toch ook gek? Ja, wat ze dus nu moeten doen, ze moeten met een ID-kaart of met een face-scan checken voordat je de app in mag. En hier komt dus het briljante. Wat doen ze daar in Australië? Dat zijn ze massaal aan het omzeilen met... face-maskers. Dus daar is een chiptekort wereldwijd voor computers. Het niet meer kunnen kopen van een sneeuwslee in Nederland zijn face-maskers in Australië. de next big thing waar je niet meer aan kunt komen. Omdat al die... Ja, minder dan 16 jaar oude tieners dat allemaal gebruiken om op social media te kunnen. 538, nacht. Ik ben Marnix, Ed Sharon Skellenden. Sorry zo meteen. Met Jennifer Lopez. En oh, waiting for tonight. bij jaar. Met 538. Naar de vrienden van Amstel Live. Ja, en zij waren eerder al onderdeel van de vrienden van Amstel Live. De grote vraag is, wie staan er dit jaar allemaal op de line-up? Dat is ieder jaar namelijk gewoon weer een geheim. Dus ja, kan ook echt helemaal niks vertellen. wij weten ook niks. Probeer alsjeblieft niet bij ons te vissen. Uh, Yves Berend schreef verhoogelijk wel in december zijn mond al voorbij gepraat. Daarvoor kreeg hij een boekte van 1000 euro. Ja, zijn heel veel biertjes inderdaad. Maar het belangrijkste is, jij kan er wel bij zijn... Tickets zijn niet te koop, wel te winnen hier bij je vrienden van Radio 538. Vier tickets voor de vrienden van Amstel Live. Jouw eerstvolgende moment om te winnen is in de 538-ochtend show met Tim, Rick, Niels en Florentine vanaf 6 uur. 538. Alle informatie over de tickets vind je op 538.nl. Hoor je Ellen Walker en Heartbreak Melody nu. Radio 538. I don't wanna Jouw hits, jouw 538. You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever But it's not for sure I won't ever change And though my lovin' To take it Even after all these Radio 538. Uit onderzoek blijkt dat het drinken van... puntje, puntje, puntje... kan helpen bij het voorkomen van een plotselinge hartstilstand. Waar dit precies over gaat, dat hoor je binnen nu en tien minuten... in een nieuwe editie van AI of niet, waarin je kunt raden of een nieuwsbericht verzonnen is door de computer... of echt waar is. Dus wat helpt bij het voorkomen van een plotselinge hartstilstand... Wie weet hoor je het zo meteen in AI over nie bij 538 naar Cyril en The Sound of Silence. Hallo, darkness, my home. I've come to talk with you again. Because the visions of me creating.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 Silence. And in the